4 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen prikken kan helpen, dat zegt het RIVM. Door kids vanaf 12 te vaccineren, raken volgens modellen minder mensen besmet in de winter. Blijft corona dan beter onder controle. Maar het wordt nog uitgezocht of ons land dat ook gaat doen, vertelt minister De Jonge. Bij jongeren met een, medisch risico, een hoger medisch risico zal dat evident zijn. Maar eh, voor of dat ook voor alle jongeren noodzakelijk is, ja, dat, dat hangt mede af weer van de vaccinatiegraad in de bevolking. Dus de vaccinatiegraad onder 18-plussers. Dus of je het echt nodig hebt voor de groepsimmuniteit. Kortom, of we het ook voor alle jongeren gaan doen, dat is echt een besluit dat we nader zullen wegen. Er is volgens Europese controleurs één vaccin al geschikt voor kinderen, dat van Pfizer. Voor het eerst in vijf maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de intensive care. Het zijn er 499. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald tot 1352. Meer dan 80 feestvierders in Eindhoven konden gisteravond met een kater en een boete naar huis. Op het dakterras van een studentencomplex werd een illegaal feestje gehouden. De politie ontdekte het feest na meerdere meldingen over geluidsoverlast en heeft de boel dus beëindigd. Therapieën om homo's te genezen worden voorlopig niet verboden. De Tweede Kamer vroeg een paar jaar geleden om zo'n verbod... ...omdat ze willen dat mensen die homo's niet accepteren worden gestraft. Volgens demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus... ...moet eerst verder worden onderzocht hoe je zo'n verbod kan handhaven. En friends fans in China zijn woedend. Gisteren was de langverwachte reunie van de cast ook daar te zien... ...maar die aflevering was een stuk korter dan bij ons. Zo dus hebben Chinezen dit fragment compleet gemist. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. In de aflevering waren meerdere gasten te zien, zoals Lady Gaga, maar ook Justin Bieber en BTS. In China waren die fragmenten allemaal uit de aflevering geknipt, omdat de artiesten zich ooit tegen de Chinese partij zouden hebben gericht. In Nederland keken gisteren bijna 800.000 mensen naar de reunie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 Goed, ja, hij kan deze bijschrijven op zijn palmaris. Uh, ook Max zit nu in het rijtje van de Monaco-winnaars. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Pa Verstappen daarvan vond. Verder wat meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. En daarna krijgen we een heel toepasselijke verzoekplaat. Uh, dat is een nummer van Robbie Williams, uh, na Pit Report. En dat heeft alles te maken met een ode aan de Formule 1 uit vervlogen tijden.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 Gevolgd door Lewis Hamilton met 101 en op een derde plaats, verdienstelijke derde plaats, Lando Norris met 56 punten. Op plek 4 vinden we Valtteri Bottas terug met 47 punten en teamgenoot Sergio Perez van Max op een, met, op een vijfde plek met 44 punten. Volgende week vrijdag gaan we weer vrij trainen om half 11 en dat we, doen we allemaal tijdens de Grand Prix van Azar IJ moet je zeggen.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 Love at Navistar. Do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the packet. Sing love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, then. The century keeps bringing you down. Stack up. Step back and the stack I know this girl. She likes to switch teams, and I'm a theme, but I'm literally...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 An ocean of tears, a midnight sea that swells in your eyes. It takes just one.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 Gedicht van de dag over de radio. Hoor je de singer van Tom Robinson en listen to the radio? Gevolgd door Wilter Power en Baby, I love your way. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal. Hallo, uh, wat gaan we allemaal doen? Hallo, we zijn op de radio. Um, nou, even consternatie hier. Ja. Goed. Oké. Okay, um,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 Maar ze hadden het net te druk om mij eruit te pikken. <laughs> dus, uh, nou ja. <laughs> maar, ik, uh, ik ga ervan uit dat het klopt. Uh. Ja, het klopt ook. Klopt ook. Dus, wat ook klopt is uh, dat jij zo meteen er uh, weer bent, uh, Fred. Ja, en uh, vandaag weer, uh, ja, eigenlijk weer na lange tijd... Uh, uh, weer gast in de studio. En, het werd wel ja. een tijd, toch? Ja, toch? Ja, en, uh, ik bedoel, uh, een bedoel. beetje leven in de brouwerij moeten we hebben. En dat is uh, Jan Koevoet en uh, Petra van Zundert... En uh, hun komen voor een nieuwe single en, uh, en album. Die komen ze eventjes uh, hier op de radio promoten. Oké, okay, je had uh, de koevoet al tussen de deuren, snap ja, ik net. Ja, ja, ja. Klinkt ook. <laughs> ja. <laughs> en uh, San van Veldhoven gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Als ik uh, kon toveren. En uh, Sebastian gaan we bellen. En zijn nummer heet Angeline. Oh! van Peter Koelewijn ken ik hem wel. Anseline. Angeline, ja, ja, dat klopt. Ik ken er ja. in het echt. <laughs> Lekker pe Toch niet weer, hè? Met ja, een ja. bootje en een. Ik zeg dit. Oh, oké. Okay. Nee, en een heleboel leuke muziek natuurlijk. Verzoekjes kunnen ze ook aanvragen, eventueel nog in de tweede uur. Zfm,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 En morgenavond, ik, ja, ik denk voor dat je het vergeet... om half zes, morgen om half zes... Uh, Indianapolis. Ja, vanaf de vierde uh, plek. Uh. Hij is kanshebber. Hij is kanshebber. Dus, oké, okay, we hebben het over 4K, hè? Van Kampel. Ja, heel goed. Indy 500. Wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Dag. Doei, doei. Some things in life are bait. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.